8 uur, het NOS-journaal, door Meegens. C1000-supermarkten worden overgenomen door Jumbo. Aantal homo's met hiv stabiliseert zich en opnieuw rellen in Egyptische steden. Supermarktketen Jumbo neemt concurrent C1000 over. Dat melden verschillende bronnen. Met de overname zou bijna een miljard euro gemoeid zijn. C1000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema.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 In Cairo en Alexandrië zijn betogers en ordentroepen opnieuw met elkaar slaags geraakt. In deze twee grootste steden van Egypte vuurden ordentroepen traangas af op de betogers. De demonstranten eisen het onmiddellijke vertrek van de militaire raad. die Egypte leidt sinds de val van president Mubarak. Het geweld in Cairo concentreert zich vooral in de straat rondom het Tahrirplein. Tienduizenden mensen hebben de nacht op het plein doorgebracht, waar het geleidelijk rustig werd. Komende maandag moeten de parlementsverkiezingen in Egypte worden gehouden. De eerste vrije verkiezingen in tientallen jaren. Veel betogers hebben er weinig vertrouwen in dat het leger kan zorgen voor een eerlijke stembusgang. Gemeenten hoeven bouwplannen niet langer voor te leggen aan een welstandscommissie. Ze mogen zelf bepalen of dat nodig is, schrijft minister Donner aan de Tweede Kamer. In een welstandscommissie zitten meestal architecten die kijken bijvoorbeeld naar de bouwmaterialen die worden gebruikt. En of de bouwplannen passen in de bestaande omgeving.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 In het noorden van Kosovo hebben NAVO-militairen traangas afgevuurd op honderden etnische Serviërs. De militairen wilden wegversperringen opruimen die de Serviërs er neer hebben gezet om de Kosovaarse autoriteiten tegen te houden. De Serviërs wilden voorkomen dat de barricades worden weggehaald, waarna de NAVO-troepen traangas gebruikten. Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië. Zo'n 90% van de bevolking is Albanese en de kleine Servische bevolkingsgroep in het noordelijk grensgebied verzet zich tegen de afscheiding.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 Onder hen zijn de leider van een kleine rivaliserende Amish groep en drie van zijn zoons. Ze zouden baarden en hoofdhaar hebben afgeschoren van andersdenkende geloofsgenoten. De Amish gebruiken geen elektriciteit en auto's en leven volgens strenge bijbelse regels. Getrouwde mannen laten hun baard staan, de vrouwen laten hun hoofdhaar groeien. Het haar afscheren geldt als een grote belediging. Volgens de politie hebben de arrestanten met hun daden... grote onrust veroorzaakt onder de Amish in de staten Ohio, Pennsylvania en Indiana. In de Champions League heeft Arsenal zich geplaatst voor de achtste finales. Tegen Borussia Dortmund werd het 2-1 dankzij twee doelpunten van Robin van Persie. Barcelona verzekerde zich van de poelzegen door met 3-2 te winnen bij AC Milan... dat ook al zeker was van de achtste finales. Ook Apul Nicosia en Leverkusen plaatsten zich gisteravond... voor de knock fase van de Champions League. Het weer bewolkt en nevelig. In het oosten komt plaatselijk nog mist voor. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met af en toe een beetje zon. Blijft droog. Later vandaag trekt de zuidwestenwind flink aan... en wordt matig aan zee vrij krachtig. Het wordt gemiddeld 10 graden. Morgen is het ook bewolkt. Later op de dag volgt er wat regen. ANWB Verkeersinformatie. De langste files staan op taal 12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Nieuwerbrug, 8 kilometer... Ook 8 kilometer op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoop het Ewijk En na een ongeluk op de A59 van Os naar Zierikzee bij Nuland. te vielen van 7 kilometer. En tussen Delft en Rijswijk rijden nog steeds geen treinen. De oorzaak is een seinstoring en de vertraging meer dan een uur.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 Alice Huisman van Royal Huisman over de relatie met PwC. Wij bouwen aluminium, zeil en motorjachten, custom build. Ik ben nu de vijfde generatie en eigenlijk ook de eerste vrouw aan het roeren van dit bedrijf. Het is best voor mij persoonlijk een hele grote stap geweest. En ik moet zeggen, PwC met zijn specialiteit op, op familiebedrijfgebied heeft daar enorm geholpen... en heeft mij ook die set gegeven van Alice, je kunt het, ga er nou voor. Onvermoede krachten, nieuwe perspectieven.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 Of u daarbij ondersteunen, op een manier die past bij uw bedrijf. Kijk voor onze werkwijze op cz.nl. Gratis naar de Nederlandse Carrière-Dagen. Schrijf je in op carrièredagen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het was toch nog een onverwachte manoeuvre van Jumbo... om de c s over te nemen. André Meinema vertelt zo meer over de deal. En onze verslaggever Mayno Remmer staat vanochtend bij een van die vijf tankstations... om te kijken of er ook iemand bier of wijn koopt. Bierbrouwers zijn overigens niet gediend van deze actie van de pomphouders. Zij reageren zo dadelijk. En de demonstranten in Cairo worden bestookt met traangas. Heel veel traangas. En daar gaan ook allerlei geruchten over. Artsen staan voor een raadsel. Ik heb verschillende symptomen van gastriciteit gezien. Maar deze heb ik nooit nooit. En onze correspondent Sander van Horen zag het geweld ook de afgelopen nacht weer oplaaien. Zo gaat Egypte de zesde dag van chaos in. Demonstraties en vermoedelijk ook geweld. En het lijkt erop dat het door zal gaan zolang er niet meer toezeggingen komen van de militaire raad die de touwtjes in handen heeft in het land. En ook wordt de roep om uitstel van de parlementsverkiezingen aanstaande maandag steeds luider. Correspondent Sanne van Hoorn is in Cairo. Sander, er circuleren nu berichten dat daar inderdaad van hogerhand over gesproken is, over een uitstel. Wat weet jij daarvan? Daar is over gesproken met een aantal uh, partijen en men lijkt er uh, onderling al niet uit te komen. Dan heb je ook nog de verkiezingsraad die zegt uh, dat zou ongrondwettelijk zijn, dat lijkt ons geen goed idee. En voor de demonstranten op het plein, ja, je krijgt hele wisselende geluiden. Uh, veel mensen zien die verkiezingen sowieso niet meer zitten zeggen, die militaire raad die moet meteen de macht overdragen. Die uh, moet terug naar de barakken waar de militairen komen. die moet het land verdedigen. En pas dan kunnen we gaan nadenken over verkiezingen, want zeggen heel veel mensen vannacht tegen me, uh, de verkiezingen zouden nu sowieso een farse zijn. Ja, en dan de ongeregeldheden, het geweld van de afgelopen nacht. Sander, je staat daar vlakbij. Je maakt dat dan mee. Hoe, hoe gaat het dan? Hoe hevig ging het? Nou ja, kijk, dat Trageerplein, waar nu nog een paar duizend mensen zijn... die uh, daar de nacht doorbrengen, Later vandaag zal het weer drukker worden. Uh, die me, dat plein dat is redelijk veilig. Daar worden ook de gewonde mensen naartoe gebracht. Uh, daar wordt eten verkocht, daar wordt uh, gasmasters uh, verkocht. En het is die straat richting het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken... Mohammed Mahmoud Street... Waar uh, de hele tijd die gevechten waren en zijn. Gisterenmiddag was het daar even rustig. Maar ja, toen ik er gisteren uh, naartoe liep toen, ben ik ook tegengehouden bij de frontlinie. Omdat er gewoon continu eigenlijk traangas uh, uh, over een weer gaat. Uh, traangas wordt afgeschoten op de Demonstranten. Uh, toen ik er was gisteravond en aan het begin van de nacht heb ik uh, geen kogels afgevuurd horen worden. Maar ook daar hoor je natuurlijk de verhalen over. Ik ben in de ziekenhuizen geweest en ja, daar worden toch vooral mensen binnengebracht... Uh, uh, ook vannacht nog last hebben van, uh, van het raangas. Mm. Een chirurg in een noodhospitaal in Cairo zegt dat hij uh, eigenlijk nog nooit zoiets heeft gezien. Laten we even luisteren. We have been attacked by four types of different types of gas bombs. And these gas bombs, I have seen uh, different symptoms of asphyxia. But this one, I did never, never ever seen this one before, because the, the patients convulsions.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 er is op dit moment een padstelling. De demonstranten gaan niet zeggen, zolang het leger er nog is. Het leger zegt wij gaan pas weg op het moment dat de verkiezingen afgerond zijn. Ik verwacht dat het weer druk wordt vandaag op het agierplein. Ook in die straat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat dat onherroepelijk weer leidt tot geweld. Goed, Sander van Hoorn vanuit Cairo. Dankjewel Sander. Dan naar supermarktketen Jumbo neemt de C1000 supermarkten over. Voor zo'n 900 miljoen euro wordt er gezegd. Gisteravond werden C1000 ondernemers ingelicht. En vanochtend het personeel. We waren gisteren in houten, waar werd overlegd. Maar de partijen wilden toen nog helemaal niets loslaten. Meneer, mag ik heel even wat vragen? U commentaar. U? Geen commentaar. Ja, dat hebben we afgesproken volgens mij. Ja, ja. ja. oké. Okay. Okay. André Meinemaag, ze wilde gisteravond nog niks zeggen. Jij nu wel? Nou, ik <laughs> Tenminste, wel, maar dat hoop ik. Ja, kun je ook al iets zeggen? Nou ja, want in ieder geval nog niet officieel is bekend. Dat er zelf dus nog geen persbericht deur uitgegaan. Er wordt wel aangekondigd dat er om half in een persconferentie wordt gehouden. Op dit moment wordt er zoals gezegd het personeel ingelicht. Het zou er nog gaan om een bod van 900 miljoen euro. Door Jumbo alleen uitgebracht, dus niet met een tweede partij of een financier erbij. Nou, c 1000 werd drie jaar geleden al gekocht door de investeerde CVC voor bijna 700 miljoen. Jumbo zou dus nu 900 miljoen bieden, 200 miljoen premie er bovenop. En daarbij is natuurlijk uh, Jumbo ook nog een aantal tientallen miljoen of meer kwijt. Dan is die, die twee ketens gaan integreren. Maar in ieder geval dus een, uh, een som van bijna 1 miljard voor deze deal. Jumbo. Ja. Wat en wie is Jumbo? Wie zit er daarachter? Ja, niet iedereen kent Jumbo zoals mensen zeg maar Albert Heijn of de Plus of de C1000 kennen. Want Jumbo zit niet overal. Uh, het is een familiebedrijf uit Noord-Brabant. Bestaat ruim 30 jaar. Uh, niet beursgenoteerd. Was eigenlijk ooit, of is eigenlijk begonnen... en is eigenlijk nu hetzelfde als wat ooit Albert Heijn was. Namelijk familiebedrijf, langzamerhand uitgegroeid... Uh, van de familie Heijn in Zaandam en omstreken... Leiding is in de handen van de familie van Eert. Frits van Eert is de CEO, de grote baas. En zijn zus Colette van Eert is rechterhand, zeg maar. We zitten nu nog samen de aandelen als familie. Maar straks met die deal C1000 erbij gaan er waarschijnlijk ook C1000 ondernemers mee aan tafel zitten. Als zijnde de nieuwe aandeelhouders. Ja, en daarmee wordt dan Jumbo, als dat allemaal doorgaat, het tweede achter, achter Albert Heijn. Ja. Betekent dat dan een drastische verandering in het supermarktlandschap? Nou, niet helemaal. Dat wil zeggen, er zijn wel significante massenschuivingen, Want de combinatie Jumbo C1000 wordt zeg maar... Maar het, het heigende uh, beest in, in, in de rug van uh, Albert Heijn. Een serieuze concurrent. Een serieuze concurrent want die is, eigenlijk is Jumbo nu in een paar jaar tijd uh, eerst verdubbeld met de aankoop van Super de Boers, uh, supermarkten. Nu weer verdubbeld in grootte door de uh, aanschaf van de C1000. En heeft nu een marktaandeel dat aardig in de buurt gaat beginnen te komen van de Albert Heijn. Albert Heijn heeft zo'n derde van de markt in handen. De Jumbo combinatie met C1000 een kwart van de markt. De een heeft 850 winkels. Jumbo heeft 750 winkels in de nieuwe combi. Dus dan heb je een hele grote partij Erbij. Dus in het landschap verschuift het niet zoveel. Ze schuiven alleen dichter naar elkaar op. Je hebt nu twee grote marktpartijen, Albert Heijn en de Nieuw-Jumbo... Uh, en daar zal Albert Heijn geducht en uh, behoorlijk last van gaan krijgen... van deze grote speler. Nou hebben we gemerkt bij Peter van der Meerschout gisteravond en vannacht... Dat, dat ze nog niets willen zeggen, dus we weten ook niet heel veel. Maar is bekend bijvoorbeeld of die twee winkels uh, apart van elkaar blijven bestaan... of dat het één, één merk gaat worden? Ja, nou ja, als je natuurlijk net super de boer hebt opgekocht... en daarmee bezig bent om de zaak om te bouwen, wat hoop geld kost... Uh, kun je je voorstellen als er nog een keertje honderden winkels bijkomen van C-1000, en die zou je willen integreren naar één merk, één gezicht, één smoel naar buiten... Jumbo, dan ben je wel eventjes bezig. kost ook een hoop geld, mm. dus het zal waarschijnlijk niet direct gebeuren. Misschien kan Jumbo er ook voor kiezen om te zeggen... wij laten het sterke merk C1000 in de markt staan. heeft een naam, heeft een faam, heeft zijn klantenkring. Dus laat me voorlopig geven. Maar de kans bestaat dat men eigenlijk zegt... net als Albert Heijn, als we groot willen zijn... en dominant willen zijn en een serieuze speler worden... dan moet je eigenlijk met één gezicht, één merk, één naam naar buiten komen. Ja, en, en, om, ja, en om, om zo'n sp serieuze speler te worden, serieuze concurrent te worden... moest je dan wel zo'n overname plegen? Zat dat er wel in? Uh, nou ja, ik bedoel, er zijn ook, onder deze range zijn er ook heel veel andere kleinere spelers... die ook wel in de markt blijven staan. Tegelijkertijd weet je ook hoe groter je bent dus des te meer inkoopkracht hebt. Het de scheelt in de val. kosten. Het scheelt in de kosten. Dus uh, zeker in deze tijd waarin de supermarkten toch enorm bezig zijn... om op de marges te letten, op de kosten te letten... Uh, moeten vechten tegen elkaar. Ja, dan is het alleen belangrijk dat je zo scherp mogelijk jezelf in de markt uh, zet. André Mijnema over Jumbo en C1000. Dankjewel. En ja, zo dadelijk alcohol kopen in het tankstation. Het kan nu weer. Het is wel even zoeken, want er zijn er voorlopig vijf die het gaan doen. Zo dadelijk meer daarover. En we blijven op de weg, John Bakker. Geen mist, wel files, hè? Ja, uiteraard. Files staan er eigenlijk altijd wel. Zeker op een donderdagochtend komen we normaal uit rond de 250 kilometer. Hoeveel dat vanochtend gaan redden, weet ik niet. We zitten nu nog niet aan de 200. Eigenlijk ook niet zoveel bijzonderheden. Wel wat ver, vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... Bij Bokstol, 11 kilometer. 10 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Bad of het Dorp. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug 11 kilometer. En na een ongeluk op de A59 van Os naar Zierikzee bij Nuland... een file van 8 kilometer. De hele ochtend bij de spoorwegen tussen Delft en Rijswijk. Door een zijstoring rijden daar geen treinen en de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Heel snel gaat het nog niet op afroep, maar de scheepvaart op de Waal komt weer op gang. Gisteren aan het eind van de middag kwamen op de rivier twee schepen in aanvaring... ter hoogte van Doornenburg. Martijs Holtrop ging kijken bij de urenlange stremming van de drukste rivier van Nederland. Op de plaats van het ongeluk kan je inmiddels aardig zien hoe de situatie is. Want de mist lijkt te zijn weggewaaid. Er is nog steeds een nevel over de rivier. Maar inmiddels kan ik ook de twee duwbakken zien. Die in aanvaring zijn gekomen met een schip geladen met kolen. En dat dreigt te zinken. Daarom aan weerszijden verschillende schepen. Voor mij een hele parade aan boten van Rijkswaterstaat. Politie, brandweer. Allemaal aangelegd. Bij dat ene binnenvaartschip met kolen, dat dreigt te zinken. Het is een bondtafereel met veel grote lichten... die op het schip met de kolen zijn gericht. En hier op het strandje, op het rivierstrandje... de rivierbodem, tref ik daar toch een paar toeschouwers. Een van hen, die anoniem wenst te blijven... is een schipper van Rijkswaterstaat. En hij legt uit hoe de situatie precies is. Uh, je ziet de brandweerboot van Emmerik... Daarvoor is uh, de Aventuur. Dat is een, uh, is een Berger, die ligt altijd in Millingen. Uh, daarachter legt, Naast het schip ligt de RWS 43. Daarachter ligt een politieboot. Die is van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, ja. Uh, daarachter ligt een P-boot. En ik zag de brandweerboot van Nijmegen, die zit er nu ook achter. En een P-boot is een politieboot? politieboot, ja. Dat Dat heeft u vandaag nog gevaren? Ik heb vandaag gevaren in Arnhem. Toen hier het ongeval plaatsvond, was er zeer dichte mist. Was het nog verantwoord, denkt u, om te varen in zeer dichte mist? Ja, dat is altijd. De schepen hebben apparatuur en bulword dat je, dat je over kunt komen zonder dat je enig zicht hebt naar buiten toe. Dus, euh, tegenwoordig is goede radarapparatuur en goede navigatieapparatuur. Dus, daar legt het niet op. Bovendien is het heel laag water. Hè. We staan eigenlijk op de bodem van de rivier. Dat betekent dat de vaargul smal is. Heeft dat gevolgen voor de scheepvaart? Nou, hier in deze bocht is het uh, behoorlijk dieper. Dus uh, hier zit je precies in een buitenbocht. Dus het is eigenlijk het diepste punt van de rivier. Zeggen. Hoe kan het dan toch zo fout zijn gegaan? Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Daar zou ik u geen antwoord op kunnen geven. Daar ligt een duwbak. De VH39. Dat staat dus voor Veerhaven 39, leer ik net van u. Ja. Die lijkt wel tegen de krib aan te zijn gevaren. Ik denk dat het meer naar de situatie is gekomen... zorgen dat alles uit de rivier is. Dat niemand er geen last van heeft. Even tegen de zijkant aangeduwd. geduwd. Ik denk het. U bent de vakman, hè? want u vaart ook op... Uh op schepen van Rijkswaterstaat, u kent uh, de moores. Wat uh, is de plan van aanpak, denkt u? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik denk dat het nu even de bedoeling is om die schepen toch boven water te houden. En ik heb begrepen dat dat schip lekker is. Dus... welke hebben we het dan over? Dat is deze eerste, die hier vooraan ligt. dat is de, de eerste prioriteit om die boven water te houden. En dan, uh... Het is nauwelijks te zien, hè? tussen de brandweerboot en de bergingsboot... zien we inderdaad een klein stukje nog van het binnenvaartschip dat, ja, dat... nogal schuin ligt. Hè? Dat is allemaal spul met pomperij aan boord. Dus alle pomperij die nu op die boot aanwezig is, zal nu in het schip leggen, denk ik. Het gaat erom om hem dus maar boven te houden? Om hem boven water te houden, ja. ja. Want als hij beneden is, dan is het einde verhaal? Nou nee, nee dat niet. Het achterschip is nog boven water en dat zal waarschijnlijk wel boven water blijven. Ja, waarom denkt u dat? Nou, een schip heeft allemaal waterdichte schotten. En ik ga ervan uit dat als het schip met twee ruimen is, dat tot aan de midden, dat het achterschip droog zal blijven vanaf de midden, zou ik maar zeggen. Matthijs, op bij de stremming op de Waal die inmiddels is opgeheven. En het scheepvaartverkeer komt weer heel langzaam op gang. Het is 10 minuten voor, half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vijf tankstations, ik zei het al, verkopen vanaf vandaag weer alcohol. Ze doen dat omdat ze het oneerlijk vinden dat tankstations dat niet mogen. En bijvoorbeeld wegrestaurants wel. Een initiatief kan niet op enthousiasme rekenen. De politiek, veilig verkeer Nederland en de slijters, iedereen is tegen. Verslaggever Marjano Remmers is inmiddels in Hogeveen. Marjano, vertel welke drank ligt er in het schap? Ik zie twee merken bier naast elkaar gebroedelijk in de koelkast liggen. Nou hadden ze hier al bier, maar dan met 0%. Maar nee, dit is het bier, de uh, hard stuff, zou ik maar zeggen. Hoewel, het gaat om lichte alcoholische dranken. Dus meneer Klok, u had ook wijn neer kunnen zetten. Ja, hadden we ook neer kunnen zetten. De, zeg maar, de zwak alcoholische dranken. Geen whiskies en jenevers, dat, dat doen we niet. Dat willen we ook niet, de zwak alcoholische dranken. Het is een beetje een list, een truc. Want u wilt eigenlijk zo snel mogelijk een bekeuring hebben. Dan gaat het bier weer uit de koelkast. Ja, wij willen de zaak niet frustreren. En wij zijn ook, uh, we hebben ook overleg met het Voedsel en Warenautoriteit. Zeg maar de bekeuringsinstantie. De heb je ze eigenlijk bijna uitgenodigd? Uh, Sterker nog, ik heb ze uitgenodigd. Maar daar gingen ze niet op in. Want ze waren blijkbaar bang voor u. Jammer. Nodig, maar goed. Nee. Nee. Maar wat wij dus willen is die bekeuring. Want met die bekeuring kunnen wij de rechtsgang maken naar het Europese Hof. En die willen we graag om uitspraak vragen. Dat wij vinden, en dat het met ons eens is, dat het rechtsongeldig is. Dat wij als enige sector die zwak alcoholische dranken niet mogen verkopen. En dat de weg naar het wel mogen. 900 euro gaat die boete betekenen. En ze houden er ook maar één bekeuring binnen is bij een van de vijf tankstations, dan stopt u er alle vijf weer mee. Ja, stoppen we gelijk. Uh, nogmaals, we willen de zaak niet frustreren. Het gaat ons om het doel. Ja, uh, en, en ja, nou goed, het is dus wachten op die bekeuring eigenlijk, feitelijk. Maar de politiek is niet, niet voor, hè? Dat, dat wist u allemaal al, hè? Ja, dat wist ik al. En, uh, maar het meest frappante vond ik dat de Kamervragen van de PvdA en de antwoorden erop van minister Schippers... die zeiden van uh, uh, het is een psychologisch effect dat alcohol en verkeer niet samen gaan. En dat is natuurlijk een wetgeving op, op emotie. Dat kan niet. Dan is eventjes iemand die hier staat te tanken. Ja, biertje? Nou, niet hier, lijkt me. Maar, maar vindt u het terecht? Want u hoort het, hebt, het is een beetje een actie. Het is ook een beetje een list. Ze willen zo snel mogelijk een bekeuring hebben om het dan aan te vechten. Ja, dat vind ik op zich een, een goed punt. Uh, ik vraag me inderdaad af of je de, combi moet, de combinatie moet gaan maken. Dus, ik kan me voorstellen dat ze eventueel extra inkomsten zouden willen hebben daardoor. Ja, zeker in deze tijden. Maar ik ben zeker voorstander ervan om het zo snel mogelijk weer af te schaffen. Ja, dus, dus het is leuk dat hij het probeert, maar... Nee, in een actie is het leuk inderdaad. Maar ik denk niet dat we er echt behoefte aan hebben... en dat we het moeten stimuleren om verkeer en alcohol te gaan combineren. Ja. ja, dat is het punt. Dus eigenlijk, het is wachten op de eerste bekeuring. Daar gaat het hier om in, in Hogeveen. De andere tankstations, het zijn allemaal geen tankstations langs de snelweg. Het gaat om een tankstation in Belekum, Noord-Brabant, Maastricht, Den Haag... En ik dacht ook Amersfoort dat ik zag staan. Uh, daar zijn de tankstations dus waar dat, uh, dat, dat licht alcoholische versnaperingetje eventjes wordt verkocht. Om dan de gang naar de rechter te maken. Myno Remmers, en die vertelde al dat iedereen eigenlijk tegen de actie is van de pomphouders. Um, hoe is het met de bierbrouwers? Kees-Jan Adema van de brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Wat, vindt, wat vindt u van de actie van de pomphouders? Nou, wat ons betreft vinden wij de actie onverantwoord en onverstandig. We vinden hem onverantwoord omdat we juist de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd hebben in programma's om duidelijk te maken dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Nou, we kennen allemaal de Bob-campagne met een groot succes. In tien jaar tijd is het aantal bestuurders met de slok op ongeveer gehalveerd. En dit geeft wat ons betreft een verkeerd signaal. Nou, daarnaast vinden we het ook onverstandig omdat de drank- en wet volstrekt helder is. Sinds elf jaar mag er niet meer verkocht worden in tankstations. En daarbij komt dat er ook geen enkel draagvlak is. We hoorden dat net al van een mevrouw aan, aan de tank die aan het tanken was. Maar ook niet bij de politiek. Niet bij de consumenten en ook niet bij de producenten van alcoholhoudende dranken. Dus wat ons betreft onverantwoord en onverstandig. Ja, nou zeggen de tankstationhouders: ja, het is oneerlijk. We worden ongelijk behandeld. In elk wegrestaurant, restaurant kan je gewoon een biertje drinken of een wijntje. Ja, maar dat, de, kijk, uiteindelijk gaat het ook daar om een totaal andere setting waar je het over hebt. Hè? En ook dat is heel goed geregeld in de Drank en horecawet. wet dus nou ja, In, in die Westeraal. zin, een andere setting. Het is een restaurant langs de weg. Nee, maar ook in, in de drank- en wet is keurig geregeld... dat er ook geen drank mag worden verkocht om mee te nemen. Dus eh, nogmaals, de setting is anders wanneer je naar een restaurant gaat... om daar een hapje te eten dan wanneer je de tank volgooit... en vervolgens op de terugweg terug naar de auto nog even wat meeneemt voor onderweg. Want dat is toch meestal het karakter waarmee aankopen gedaan worden. Ja. Ja, tweede, tweede waarom, waarom baseert u dat? Want je zou kunnen denken dat het eigenlijk meer is voor mensen... die op het laatste moment nog even wat voor s'avonds bij de voetbalwedstrijd mee naar huis nemen. Ja, maar ik denk dat als je, als je kijkt naar het aantal mensen wat op het laatste moment nog even snel iets mee willen nemen om thuis, thuis op te drinken, dat zal een heel beperkt aantal mensen zijn. En daarbij komt we zien overigens, hè, dat is een tweede argument wat we vaak horen, van god, we zijn het enige land in Europa en ook in andere landen zien we dat dat niet gebeurt. En ja, we zien een heleboel andere landen waarin we ook dezelfde regelingen op dit moment zien. Hè. Dus ook in Engeland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden om maar een paar te noemen, ook daar zien we dat gewoon de verkoop aan de pompstations niet is toegestaan. Bent u wel benieuwd naar de uitkomst van een uh, proefproces? Als het nou? Komt? Ik heb al zo'n vaag vermoeden wat er uitkomt. Ik ben geen jurist, maar nogmaals, de wet is heel helder. Um, en ik uh, kan mij niet voorstellen dat uh, de wet op dit punt aangepast gaat worden. En wat ons betreft is dat prima. Goed, we gaan het zien. Kees-Jan Adema van de brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. Dank u wel. Uitstekend. Graag gedaan. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen.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 Een CV-ketel? Daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Nee, nou die Avanza van Er Zijn er al 1 miljoen van verkocht, dat is gewoon 20 keer platina. Ja, het is een CV-ketel, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Een betere garantie is er niet. Kijk op remea.nl, Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke beleggingen. Zoals de Robeco Multimarket Obligatie. Dat is beleggen met de garantie dat u uw inleg op de einddatum terugkrijgt.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 Gericht op verbetering van al uw financiële processen. Onze 400 financials doen iets liever. En zijn ze klaar, dan zijn ze weg. Niet met een gouden of een zilveren, maar met een gewone handdruk. Logisch dus, time to yacht. Kijk op yacht.nl Radio 1, het NOS Journaal. C1000 supermarkten worden overgenomen door Jumbo. Een aantal homo's met hiv stabiliseert zich. Half negen is het goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Supermarktketen Jumbo neemt concurrent C1000 over. C1000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema. En ongeveer 300 supermarktondernemers bij Schuitema... die zijn gisteravond geïnformeerd over de overname. Economie-redacteur André Meijnema. C1000 werd uh, drie jaar geleden al gekocht door de investeerder CVC... voor bijna 700 miljoen...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 Waar er zo'n 740 per jaar, blijkt uit een jaarlijks rapport van de Stichting HIV Monitoring. De directeur van die stichting. Een belangrijke factor is, is dat uh, mensen, en met name ook homomannen, zich uh, vaker en beter laten testen voor HIV. Met andere woorden, men is zich bewust van, uh, van risico's en uh, laat, me, laat zich testen. Dat is belangrijk, want dan weet je het eerder. En dan weet je ook beter hoeveel mensen geïnfecteerd zijn. Onder heteroseksuelen is al langer sprake van een stabilisering. In Nederland zijn er nu zo'n 19.000 geregistreerde HIV-patiënten. In Cairo en Alexandrië zijn betogers en ordentroepen gisteravond opnieuw met elkaar slaags geraakt. Deze twee grootste steden van Egypte vuurden ordentroepen traangas af op de demonstranten. Bij ziekenhuizen zouden betogers met stuiptrekkingen zijn binnengebracht, correspondent Sander van Hoorn. De geruchten die doen natuurlijk... Er zou zenuwgas uh, zijn gebruikt, uh, er zouden traangasgranaten, lege traangasgranaten gevonden zijn uh, waar iets anders in heeft gezeten. Ik heb die traangasgranaten niet gezien. Ik weet alleen wel dat de doktoren zich er zorgen over maken, maar ook mensenrechtenorganisaties. De demonstranten willen dat de militaire raad die Egypte leidt sinds de val van president Mubarak onmiddellijk vertrekt. Komende maandag worden de parlementsverkiezingen in Egypte gehouden. Het is maar de vraag of die doorgaan gezien het oplijdt geweld nu. In Portugal is een 24 uur staking begonnen uit protest tegen de forse bezuinigingen. Het openbaar vervoer ligt er plat en het vliegverkeer ligt stil. Verwacht wordt dat ook het ziekenhuispersoneel en leraren het werk zullen neerleggen. De 24 uur staking is een van de grootste in de Portugese geschiedenis. De regering wil de belastingen verhogen... en flink korten op de sociale voorzieningen en de gezondheidszorg. In Marokko is de man veroordeeld die vastzit voor de moord op de Mientjes. Twee buurvrouwen uit Nijmegen. De man kreeg levenslang... Volgens de rechter staat vast dat hij de mientjes heeft doodgestoken... en was op zoek naar spaargeld. De zoon van een van de slachtoffers over de veroordeling. Nou, het vloog is zes om de armen, in de armen. En uh, ja, allebei heulen en uh, gerechtigheid is nou uh, geschiet. De dader heeft altijd ontkend dat hij de vrouwen in Nijmegen heeft doodgestoken. Bij een gasexplosie in een hotel op Gran Canaria zijn zes mensen ernstig gewond geraakt. Vier van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis...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 Deze vonden uh, plaats tussen half twaalf en één uur. En hebben aan uh, twee woningen aan de voordeur uh, schade veroorzaakt. Bij een derde woning uh, is een auto die op de oprit geparkeerd stond uh, ook beschadigd geraakt. Ja, meer details zijn er nog niet bekend. Politie kan niet zeggen wat voor explosieven zijn gebruikt. En ook over wie het gedaan heeft is nog niks bekend. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag begint de dag op veel plaatsen bewolkt. Nevelig en lokaal komt ook mist voor. In het zuidwesten van het land zijn er opklaringen. Gedurende de ochtend komt op steeds meer plaatsen wat ruimte voor de zon. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en wordt het een graad of elf. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Doordat de zuidwesten wind aantrekt zal nergens nevel en mist ontstaan. Aan zee wordt de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Het koelt vannacht af naar 7 graden aan zee en ongeveer 4 graden in het binnenland. Morgen trekt vanuit het westen een storing over. In het oosten is ochtends nog wat zonneschijn... terwijl in het westen een beetje regen of motregen valt. Morgenmiddag draaien de rollen om, in het westen droog en in het oosten regen. De wind blijft stevig doorwaaien uit het westen tot zuidwesten... en het wordt ongeveer 10 graden. Na morgen blijft het zacht en neemt de wisselvalligheid verder toe. AWB verkeersinformatie: 53 files, 220 kilometer bij elkaar. Iets minder dan gebruikelijk om deze tijd op donderdagochtend. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Bathoevendorp: 9 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer: 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Het is ook langzaam rijden op de A12 eh, richting Utrecht bij Nieuwerbrug: daar staat 11 kilometer. En op de 12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Arnhem Noord een file van 7 kilometer. Dus de Delft- en Rijswijk nog steeds geen treinen, heeft te maken met een zijstoring en de vertraging is meer dan een uur. Hoe combineer je een optimale inrichting van je wereldwijde IT-processen met korte communicatielijnen? Door voor iedere klant de verdeling tussen on- en offshore activiteiten te optimaliseren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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het gaat niet goed met België. Er is nog steeds geen regering en de onderhandelingen daarvoor zijn stuk gelopen op de begrotingen. En nu is ook de rente op de staatsleningen nog flink gestegen. En de Europese Commissie waarschuwt nu België. Voor de Belgium van België, zijn well as voor de sake van Europa als a whole. In het eigen belang van België, zegt Eurocommissaris Reen. moet België opschieten met een begroting. Bijvoorbeeld, die moeten ze inleveren in Europa. Wij gaan naar uh, interimpremier Yves Leterme van België. Meneer Leterme, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u geschrokken van die waarschuwing vanuit de Europese Commissie? Nee, ze zat eraan te komen, Nu. Uh, uh, daar moet natuurlijk voldoende aandacht aan besteed worden. Maar ik denk dat de commissie uh, voldoende zorgen heeft waarop ze zich kan concentreren. En die voor Europa ook heel belangrijk zijn. En Europa zouden vooruit helpen. Ja. Ondertussen gaat het niet vooruit hè, in België. Wat, wat gaat u doen? Wel, er, is, uh, er is een regering lopende zaken. En ondertussen wordt er voort onderhandeld. Maar het klopt natuurlijk dat na. Ongeveer anderhalf jaar na de verkiezingen het toch wel bijzonder lang duurt voor al er een nieuw regeerakkoord is. Bij ons, meneer Leterme, zijn dimensionaire regeringen dan niet geacht om met ingrijpende zaken te komen, toch begint u aan een nieuwe begroting. Waarom? Wel, ik ben bezorgd om de welvaart van, van mijn landgenoten en het welzijn van, van ons land. En dus dat betekent dat uh, noodbreekt wet, dat in zo'n situatie ik bewarende maatregelen wil laten goedkeuren. Die zorgen dat er om um, 31 december, om middernacht, de laatste, een begroting is voor volgend jaar. de een wettelijke basis is voor inkomsten en uitgaven. En dus vandaar dat wij uh, in het parlement de komende dagen een aantal wetsontwerpen en uh, ontwerpen van begroting voorlopige 12 zullen neerleggen ter goedkeuring. En probeert u daarmee het pad te effenen voor de onderhandelende partijen? Wel, ik heb met die partijen en ook met de formateur, meneer Elio Di Rupo, daarover heb ik contact met hen om te zien wat wij doen, wat zij kunnen doen. En natuurlijk, het feit dat de onderhandelingen nog altijd. Geen resultaten hebben opgeleverd tot nu toe. noodzaakte dat wij, we zijn nu vandaag 24 november, dat wij tijdig het nodige doen. opdat het parlement uh, de wetsontwerpen zou kunnen stemmen. en de begroting zou goedkeuren. Het is een kwestie van niet anders kunnen. Indien mm. ik dit niet zou doen. dan zou ik spelen met de toekomst van, uh, van het land. En, en zijn bevolking. Ja, dat betekent dus dat u het in feite overneemt, hè, van die roepen. Wel, er is natuurlijk een traditie van uh, lopende zaken. Uh, het zou nogal mankeerden een anderhalf jaar. We hebben een Europees voorzitterschap uh, waargenomen. We hebben een uh, solidair militaire actie ondernomen in Libië. We hebben een uh, sociaal loonakkoord opgelegd aan de sociale partners. Vorig jaar hebben we een begroting opgesteld, goedgekeurd. Uh, dus het, uh, ja, we zijn niet aan ons proefstuk toe. Uh, maar natuurlijk, naarmate de tijd vordert en de toestand ernstiger wordt, legt dat een uh, zwaardere verantwoordelijkheid op de regering lopende zaken. En, en het klopt wel dat wat wij doen, innoverend is op grondwettelijk vlak. Ja. ja, dat kunt u wel stellen. Wat gaat u doen? Hoe ver gaat u? Welke stappen onderneemt u de komende dagen? Wel, voor de financiering van onze schuld gaan we wat extra aandacht besteden aan de mogelijkheid om staatsledingen uit te schrijven, daarop in te tekenen vanuit de burger. En wat betreft de begroting, de bewarende maatregelen die moeten genomen worden om te zorgen dat de belastingen verder kunnen geïnd worden, uitgaven kunnen gebeuren. In de gezondheidszorg, de administratie enzovoort, politie, justitie. En gaan we dus aan het parlement vragen om drie twaalfde van de kredieten, dus het het geld dat nodig is voor januari, februari, maart om dat vrij te maken. En u gaat dus Belgische burgers vragen om staatsbonds te kopen. Coupons, zoals ze genoemd worden. Wel, we hebben een regelmatige kalender van uitgiften en dus uh, wat simpel uitgedrukt, België is een land met uh, vrij rijke burgers uh, gemiddeld genomen en met een arme overheid. En dus het, uh, het vermogen van particulieren, het netto vermogen van particulieren in België is een uh, 720 miljard euro. Daarvan staat een behoorlijk pak geld op gewone spaarboekjes, zoals dat heet bij ons. Een paar honderd miljard euro. Mijn bedoeling is om daarvan. Uh, een deel te mobiliseren om te zorgen dat we ons intern kunnen bevoorraden... dat we onze schuld intern kunnen herfinancieren... zodanig dat we niet meer afhankelijk zijn van de marktaanbieders... de aanbieders op de internationale markten. Ja, en dan is er, meneer De Termen, nog de kwestie dexia. Er is een reddingsplan voor de bank, de regering staat daarachter. En nou is er twijfel gerezen over dat reddingsplan. Dat heeft ook de rente op de staatsobligaties weer omhoog gestuurd. Is, is dat inderdaad in het geding? Moet er heronderhandeld worden? Meneer Leterme? dan gaat hij net het moment suprem, Valt hij weg? We kunnen het nog een keer proberen, misschien. Want dat is natuurlijk net een cruciale zaak. Dexia zou inderdaad de Belgische staat nog wel opnieuw heel veel geld kunnen kosten. Ik kan me niet voorstellen dat hij er geen antwoord op wil geven. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Dexia, het gaat om meer dan 50 miljard misschien wel. Um, dat zou opnieuw onderhandeld moeten worden. Het gerucht was dat die deal niet helemaal staat... en dat dat niet helemaal in orde is. Nou, hopen we dat meneer de Terme daar nog iets over zou kunnen zeggen. Maar voorlopig ja, gaat wel lijkt dat er wel op. Bent u er weer, meneer de Terme? Ja, oh, heel ik. fijn. Gelukkig. De lijn was even weg. Ik begon net over Dexia, meneer de Terme. Had u de vraag meegekregen of uh, moet, moet men zich zorgen ja, nee, maken over dat plan? Er is een akkoord getroffen tussen uh, drie landen voor een reddingsplan voor de holding. De bank is ondertussen uh, opgekocht door de Belgische overheid. Ja. Maar natuurlijk de realisatie van dat plan, dat vergt het akkoord van de Europese Commissie. En dat vergt ook een concrete invulling. En het is daarover dat wij nu uh, aan het spreken zijn. Maar het is niet in gevaar, die deal. Dit is niet in gevaar. Nee. En uh, wij gaan de komende dagen en weken, denk ik, uh, kunnen aankondigen op welke manier dit nu precies heel concreet gaat gebeuren. Belangrijk voor. Belgische mensen is vooral dat uh, Dexia Bank België, dat die bank door uh, ja, het feit dat de overheid hem heeft opgekocht volledig veilig is. Meneer Netermen, hoe lang blijft u uh, België dienen? Want u zou naar Parijs gaan, hè, naar, uh, naar de OZO. Dat zou ik bij niet weten, mevrouw. Uh, uh, dit is onzeker. Ik heb begrepen dat... Uh, de formateur nu wat bedenktijd heeft gevraagd om te zien of hij met zijn opdracht doorgaat. Ik hoop dat daar snel duidelijkheid in komt uh, de komende uren. En dat dan de onderhandelingen over die begroting kunnen afgerond worden. En een volgende fase in de formatie kan aangevat worden. Ja, meneer Leteber, u zei net, uh, ik moet nu actie ondernemen. Als ik dat niet doe, dan speel ik met de toekomst van België. Vindt u dat de onderhandelaars van de partijen dat op het aan kan doen zijn, spelen met de toekomst van België? Dat lijkt me genoeg, meneer de term. Heel hartelijk dank dat ja, u even aan de telefoon wilde komen. Goedemorgen. Zodadelijk komen er minder regels rond de bouw. Het einde van de welstandscommissies hoort er zo meer over. Hier is John Bakker, verkeer met de verkeersinformatie. Het lijkt erop dat de grootste drukte alweer achter de rug is. We zitten alweer onder de 200 kilometer. Met een paar opvallende op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bussum, 4 kilometer... Er zijn wat technische problemen met de spitsstrook, die is daarom niet open. Veel vertraging nog steeds op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer, 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En verderop richting Utrecht bij Nieuwerbrug, een file van 11 kilometer. Nog steeds vertraging bij de spoorwegen tussen Delft en Rijswijk. Er rijden geen treinen door een zijnstoring en de verdraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gemeenten hoeven binnenkort niet langer gebruik te maken van commissies om hun welstandsbeleid te toetsen. Ministers Donner, Middellandse Zaken en Schuld van Infrastructuur, vinden het prima als bouwvergunningen voortaan worden afgehandeld door een ambtenaar. Met het plan lopen de ministers vooruit op nieuwe wetgeving die het aantal regels rond de bouw moet terugdringen. Gaan we overigens praten met Bernard Wintjes. Meneer Wintjes, goedemorgen. Meneer Wintjes. Ja, ik ben er... ja, u bent er. Goedemorgen. Ja, ik ben er. Goedemorgen. We kennen u natuurlijk als voorman van de werkgevers, maar u bent ook voorzitter van de commissie Regeldruk Bedrijven. U vindt het een goede zaak dat die commissie welstand wat buitenspel komt te staan? Even ter correctie, ik was voorzitter van die commissie. De commissie is tijdelijk oh. geweest, die bestaat inmiddels niet meer. Nou. Maar even voorkomen gelijk, een van onze uh, punten waar we sterk voor gepleit hebben was dit onderwerp, het afschaffen van de verplichte welstandscommissie. En dat, daar zijn we erg blij dat dat uh, nu gebeurt door uh, dit kabinet. Want het heeft altijd een enorme irritatie gegeven bij ondernemers. Het kost, het kost een hoop tijd. Uh, je betaalt het uiteindelijk zelf terug via de legers. Dus ik denk dat het heel goed is. Ja, u bent er nog niet helemaal vanaf, hè? of in ieder geval de bedrijven. Want um, het is nu aan de gemeente om te ja. bepalen of ze het nodig vinden om die welstandscommissie in te schakelen. Ja, dat is dat waar, genoeg? Is maar voorlopig, voorlopig de eerste stap. Kijk, Het is natuurlijk uh, uh, aan de gemeente zelf natuurlijk om te bepalen of, uh, of we dit nu gaan doen. En we zullen uiteraard zullen onze ondernemersorganisaties binnen de gemeente de lobby voortzetten. Uh, dus het liefst had ik dat het helemaal van tafel was. Maar dit is in ieder geval een hele goede stap. Maar helemaal van tafel, meneer Wintjes. Ik kan me voorstellen bij de, bij de grote hoop van de aanvragen en nieuwbouw... het misschien niet nodig is. Maar er zijn natuurlijk altijd gevallen denkbaar... dat zoiets wel behoorlijk ontzierend kan werken. Natuurlijk. Kijk, ik, ik denk uitzondering moet maken voor monumentumgebouwen en, en, en hele specifieke gebouwen. Maar goed, dat kan altijd. Uh, dat kan ook de gemeente in zijn bouwvoorschriften opnemen. Kijk, uh, er zijn bestemmingsplannen, er zijn gemeentelijke voorschriften en als de gemeente dus uh, bijzondere, bijzondere uh, aspecten heeft en uh, bepaalde gebouwen heeft die erg belangrijk zijn, kunnen ze dat keurig opnemen. Dat is dan per gemeente uh, goed te regelen. Maar wat we nu hebben is natuurlijk een nationale wet die in principe de gemeente verplicht tot de welstandscommissie. En dat gaan al die aanvragen, niet altijd hoor, er zijn ook wel gemeenten die dat gewoon alweer op een of andere manier buiten de welstandscommissie afhandelen. Of soms de één lid van die welstandscommissie. Maar het is veel beter dat dat nu gebeurt via een ambtelijke organisatie. Dus er is dus, uh, gemeentelijke controle op, daar is ook politieke controle op. En dan, dan uh, kun je zelfs maar het de zweem van willekeur vermijden. Meneer Windjes, in hoeverre hadden bedrijven last van die welstandscommissie? Wat, wat kost het ze bijvoorbeeld in, aan tijd en geld? Kijk, als die welstandscommissie één keer per week bij elkaar komt, of één keer per maand bij elkaar komt. Als de welstandscommissie zichzelf uh, uh, ja, geen regels oplegt van maximale termijnen. dat konden dus allemaal. dan kan het lang duren. In ieder geval duurt dat langer. Want het is een apart, uh, aparte procedure binnen de hele procedure van de bouwvergunningen. En volgens de wet is het zo dat de kosten die de gemeente maakt. voor het verlenen van vergunningen. moeten ze doorberekenen. althans, dat hoort zo, kostendekkend. aan de gebruiker. Dus die kosten van de welstandscommissie werden ook betaald door de, de aanvaarders. dat is ja. allemaal niet, niet alleen de bedrijven, dat gaat net zo goed voor de burgers. En was dat veel? Nou, dat is heel verschillend. Kijk, we hebben een keer een onderzoek gedaan naar Legers. En die zei, oh, het zijn ongelooflijke verschillen. Een punt waar wij ook voortdurend op hameren. Hoe kan het nou zijn dat de Legers uh, tussen verschillende gemeentes soms, soms uh, gigantisch verschillen. Terwijl formeel het allemaal kostendekkend moet zijn. Maar goed, uh, dat, dat kunnen grote bedragen zijn. Ik heb daar op dit moment geen hele concrete voorbeelden van. Voor. Hoe is het met de eigen verantwoordelijkheid, meneer Wintje? Zouden ondernemers bereid zijn om wel een beetje aan het landschap te denken? Natuurlijk. Ja, ik heb zelf een leven lang ondernemer geweest, je gaat toch geen gebouw neerzetten wat niet, wat, wat niet past bij het landschap. Je bent toch betrokken bij, bij de omgeving waar je woont. Je wilt toch ook tegenover, je, tegenover jezelf en je werknemers niet een of ander lelijk slecht gebouw hebben. Alleen, ja, wat is lelijk? Voor sommige mensen is het enige gebouw nou eenmaal veel lelijker dan het andere gebouw. En dan kom je op heel, heel snel terecht, die persoonlijke smaak. Goed, meneer Wintjes, dank u wel. Voorzitter van voorheen de commissie Regeldruk Bedrijven. Over de welstandscommissie praten we nog met uh, iemand die daar veel mee te maken heeft, architect Pieter de Bruin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ken u onder meer van bijvoorbeeld de uitbreiding van het Tweede Kamergebouw en de koopgrot in Rotterdam. Wat vindt u van dit plan van de minister om uh, de welstandscommissies toch iets naar achter te schuiven? Ach, slecht plan. Echt een, uh, geen goed plan. Wat, wat voor scenario ziet u voor u, meneer de Bruin? Wat gaat nou, er gebeuren met Nederland? Kijk, kijk als je uh, de lijn die meneer Wintjes daar zojuist uh, ontvouwt, doortrekt... dan is de volgende stap dat je ook architecten eigenlijk maar de deur uit doet. Want die kunnen ook nog wel eens een keer in de weg staan van misschien optimale bedrijfsvoering. Dus wat mij erin tegenstaat is dat er eigenlijk een cynische lijn die al jarenlang in de bouw uh, gangbaar is hiermee weer een verdere voortgang krijgt. Maar wat bedoelt u met cynische lijn? Nou, dat, de, dat in het bouwen eigenlijk steeds meer voorrang wordt gegeven aan uh, de handelswaarde van het bouwen en niet zozeer aan de kwaliteit en duurzame kwaliteit van de architectonische omgeving. Hm. Maar het, meneer... het aangezicht? Ja. Maar meneer De Bruyne hoeft zich nergens zorgen over te maken. zeg meneer Wintjes, geen ondernemer zal iets leeuwigs neerzetten. Nou... Of wijkt de praktijk ik, ik anders wel uit? Ik zou met hem willen maken door het land. Ja. Daar, daar denk ik toch wel een beetje anders over. Hm. Maar goed, hoe kan het dan dat nu ook al uh, zoveel lelijkheid in Nederland te vinden is... ondanks uh, het bestaan van welstandscommissies? Ja, kijk, ik, ik kan natuurlijk niet garanderen dat elke architect... als hij maar de ruimte krijgt, een topproduct neerzet. Zo is het ook wel. Maar het is best moeilijk om, uh, om bijvoorbeeld... Uh, een, een, een redelijke kwaliteit uh, voor elkaar te krijgen. Maar Nederland uh, die is erg hard bezig om zijn, de bodem onder die, de, de, in ieder geval de, de richting naar uh, hoogwaardigheid, om die eruit te halen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland of België, daar is het verplicht om een architect te betrekken bij elke bouwopgave van de enige betekenis. Mm -hmm. Dat is in Nederland losgelaten. U mag gewoon een heel mooi groot gebouw. Of een heel groot gebouw neerzetten. zonder daarbij een architect te betrekken. Ja. En nou ja, dat noem ik cynisch. En, uh... heeft, heeft u een voorbeeld van een straat of een wijk in Nederland. waar u het. Uh, nou ja, waar u niet zo blij mee bent, zullen we het zomaar zeggen. Nou, uh, ik heb die wijk in Roombeek in Enschede opgebouwd. En daar hebben we erg veel ruimte geboden voor invulling. door architecten, maar ook door niet-architecten. En daar heb ik een regie over gevoerd... die in bepaalde gebieden uh, alle kans bood voor elk wat wils. Dus uh, architecten helemaal niet nodig en niet verplicht. Maar daar zitten ook zones in waarvan ik zeg... dit is een belangrijk openbaar plein of een stads- of parkenruimte. En daar gaan we gewoon proberen om een hoge kwaliteit voor elkaar te krijgen. En dan moet je regels invoeren. Dus het, het debat van... Wel of geen welstand kan je ook nog nuanceren Want... door te zeggen... Er, er zijn belangrijke en minder belangrijke zones of gebieden. Ja, oké, okay, maar daar merkt u dat aannemers niet altijd met iets moois aankwamen, bedoelt u? Nou ja, kijk, een aannemer die in zijn belang is om te bouwen voor een zo goed mogelijke prijs... hij wil geld verdienen en niet een duurzaam product voor de komende honderd jaar neerzetten... dat is niet zijn primaire belang. Goed, Pieter Bruin, dank dat u ons eventjes te woord wilde staan over de welstandscommissies. Zeven minuten voor negen gaan we nog even kijken bij Mark Robin Visser. Die gaat van informatiecentrum even luisteren, maar weer naar buiten. Jazeker, met laarzen aan het zand op. Ja, lekker met de poten in het zand. Ik heb speciaal de laarzen aangetrokken. Want ik dacht, ik ga mijn nieuwe schoenen er niet aan wagen hier. Het nieuwe land bij Kijkduin, bij Den Haag noemen wij de zandmotor. Onthouden voor de topografieles de komende 20 jaar... een vlekje voor de kust bij Den Haag, genoemd de zandmotor. En waarom heet dat nou de zandmotor? Ja, zand spreekt voor zich, waarom is de motor? Eigenlijk is de zee de motor die dat zand allemaal langzaam... de komende 20 jaar langs de kust... Uh, moet gaan verspreiden. Het is eigenlijk een experiment. We moeten gewoon kijken hoe dat allemaal uitpakt. En uh, vandaag een feestelijk moment. De staatssecretaris komt straks, staatssecretaris Atsma. Er is een feesttent neergezet. Zo doen we dat dan in Nederland. Een feesttent met groene planten erin... en verwarming en kroonluchtertjes. En daar wordt nu koffie gezet. En ik sta samen met meneer Hemelop... van het Zuid-Hollandse Landschap... naar die prachtige zee te kijken. We zien uh, de eerste mensen alweer uh, op het strand lopen. Ja, richting die zandmotor, hè? Een bijzondere naam. Ja, dat is een bijzondere naam. En uh, voor de mensen is het ook heel bijzonder. Want ze mogen uh, eigenlijk vanaf vandaag er ook overheen wandelen. En uh, daar maken de mensen ook uh, goed gebruik van. En dat is ook het mooie ervan. Want dan krijg je het samenspraak met de natuur en het publiek. Het toerisme-publiek om te kijken hoe het zich gaat ontwikkelen deze komende tijd. Het is echt een ingreep in, in, in de zee, zullen we zeggen. De komende maanden is er zand opgespoten, 125 hectare totaal. En dan is het de bedoeling dat het weer langzaam oplost eigenlijk. Ja, dat is de bedoeling. Met, uh, met windstromingen is het de bedoeling... dat het uh, eigenlijk de kust uh, van de Hoek van Holland naar Scheveningen... eigenlijk uh, extra gaat verstevigen op een natuurlijke manier... Ja. Het is een experiment. We moeten zien hoe het, hoe het zich gaat ontwikkelen natuurlijk, die komende jaren. Maar dit is dus eigenlijk een vorm van onderhoud die door de natuur zelf gedaan wordt. Ja, dat klopt. Dit is een experiment. Dus één op één. We weten ook niet hoe het, hoe het zich gaat verlopen. Maar het is wel de bedoeling dat het eigenlijk de kust op een natuurlijke manier blijft onderhouden. Ja. Nou, de staatssecretaris komt hier uh, vol trots straks uh, vertellen dat het officieel geopend is, maar het ligt hier natuurlijk eigenlijk al. Hoe bijzonder is dit nou eigenlijk? Uh, dit is uh, heel bijzonder. Uh, de hele wereld kijkt eigenlijk op dit project uh, mee uh, hoe het zich gaat ontwikkelen. Dus, uh, in, uh, het is het eerste project in heel uh, de wereld, ja. dus zo bijzonder is het. Ja. Er zijn mensen uit de, de Verenigde Staten en uit China onder andere al komen kijken... Van hoe, je dat hier, uh, hoe, hoe, hoe dat hier allemaal gebeurt. Zou het ook op, in, op, in andere zeeën of op andere stranden kunnen? Uh, als het uh, slaagt, want ja. dat is altijd het, het, het punt... dan zou dat uh, zeker ergens anders ook kunnen. ja. ja. Zeg, dat zand wordt uh, opgezogen uh, uit de zee. En dan wordt er dus eigenlijk een soort kunstmatig schiereiland gevormd. Dat heeft natuurlijk ook allerlei invloed op de natuur. Op de bloemetjes en de beestjes. Ja, dat klopt. Uh... Ik heb vanochtend al kennis gemaakt met een konijn. Dat klopt. Dat zijn natuurlijk... ja, een een bergje met een wit staartje. Oh, dat is, dat is heel mooi. Er komen nu al verschillende diersoorten voor. De Vos is er ook één van, maar de zeehond heeft eigenlijk hier ook al plaatsgevonden. Het is er één, maar die, die wordt bijna dagelijks ook gezien. Eén zeehond. Eén zeehond. Het wordt de tijd dat we daar een naam voor gaan verzinnen. Ja, daar kunnen we bijna. Misschien tot de, de vaste bezoekers er al een naam voor ja. hebben. En verder komen er heel veel Vogels, eh, voor van meeuwen tot de slechtvalk aan toe. Ja, ja. En de lepelaar komt geregeld, zwanen, ganzen. Dat is zeer schitterend. Zeg, ik, zie, loop even mee. ik zie de vlag hier Zuid-Holland al hangen. En ja, die feesttent met die groene planten erin... die uh, wordt nu ingericht. Er wordt een uh, geluidsinstallatie ingezet. En uh, allemaal uh, presentaties worden hier natuurlijk gegeven. En het is natuurlijk ook een belangrijk moment voor de pers. Meneer Bootsma is hier bijvoorbeeld ook van Rijkswaterstaat. En die zit dan weer aan de telefoon. Met... Hij kijkt me nu aan van ga weg, ga weg. Maar hij is aan de telefoon met een ander uh, radiostation. Even luisteren wat hij uh, te zeggen heeft. Nee, hij zegt niks zegt niks. Nou, straks meer. Groeten vanaf de Zandmotor bij Den Haag. Mark-Robin Visser is daar in een heuze strandtent. Vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Josias van Aertsen, burgemeester van Den Haag over Occupy en de VVD. Cabretiere Soendos als gastrace De column van Justus Van Oel, de sportweek van Frits Barend. En live muziek van Wolvendeel. En u bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.